Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen in Sri Lanka hebben het huis van de president bestormd. Ze geven hem de schuld van de economische crisis in het land en willen dat hij aftreedt. Op filmpjes is te zien dat demonstranten in het zwembad zwemmen van de president en aan zijn tafel eten. De president zelf is gevlucht, vertelt correspondent Aletta André. Hij ja, waarschijnlijk in een legerbasis en er zijn bronnen die zeggen dat hij uh, daar pas vanmorgen naartoe is gevlucht. Maar anderen zeggen dat hij daar al lang was, want het protest was ook al langer aangekomen. Uh, er worden ook video's gedeeld van geblindeerde auto's die zich naar het vliegveld spoeden. Uh, en daarvan wordt gezegd dat er mogelijk vrienden en uh, familieleden van de president in zitten die nu het land uit willen. Het gaat al maanden heel slecht in Sri Lanka. Er is hoge inflatie en het land is zo goed als failliet. Daardoor blijven toeristen ook weg, wat de situatie alleen maar erger maakt. Rusland lijkt niet bereid om de oorlog in Oekraïne via diplomatieke weg te beëindigen. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken na een gesprek met zijn Chinese collega. China keurt de westerse sancties tegen Rusland af en vindt dat de VS en de NAVO het conflict onnodig aanwakkeren. Amerika wil juist dat China de oorlog veroordeelt, maar dat weigeren ze in Peking. Je moet tegenwoordig ook in je tuin goed opletten op teken, blijkt uit de eerste grote tekentelling van het jaar. Ze zitten niet alleen in het bos, maar ook tussen de tegels in je tuin of in het gras op je gazon. Ook als het gras is gemaaid moet je oppassen, ruim een kwart van de teken werd gevonden in kort gras. En vanavond trappen de Oranjevrouwen hun eerste wedstrijd op het EK-voetbal af. Dat doen ze als regerend Europees kampioenen, maar niet per se als favoriet, zegt mijn collega Suse. We hebben een moeizame WK-kwalificatie gedraaid met puntverlies tegen Tsjechië twee keer. Oefenwedstrijden aan de vooravond van dit EK waren ook niet echt overtuigend. 5-1 verloren bijvoorbeeld van Engeland. Dus ja, het loopt nog niet echt. En dat komt mede door de speelwijze van de nieuwe trainer, Mark Parsons. Hij wil hoog druk zetten, bal ver op de helft van de tegenstander veroveren. En dat gaat nog niet altijd goed. En als je dat niet goed uitvoert, is het ook risicovol. Want dan geef je heel veel ruimte in de rug weg. En daar houden de verdedigers van het Nederlands Elftal niet van. De wedstrijd start vanavond om 9 uur. Het weer bewolkt en er kan ook een buitje vallen. De zon breekt in de loop van de dag vaker door. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 28. Het komen nu een reis terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-landvrouw van Viet. Onderweg zometeen Bob Scholten. Het nummer 1936. Brengt eens een zonnetje. Maar eerst de Andreas. Nee, Adrianus heet hij. Zo is hij geboren. Adrianus Marines. Roep me aan, uh, Adrie Kivon. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Is een Nederlandse komiek revueart. ...artiest, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker. En het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017 ruim een halve eeuw... ...Nederlands grootste volkscomiek. We hebben het over doorheen vandaag. En dan vanaf het begin van zijn carrière nam van Duin Singel de ...de tamme boerenzoon. Dat was in 1974. Willempie, 76. Ik heb hele grote bloemkolen. Dat was 1979. En ik heb een plaat uitgekozen. Komt het 1983, maar ik vond het wel heel toepasselijk voor het weer in deze tijd.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 Niemand ik zich niet van kwaad bewust, alle narigheid wordt uitgeplust. Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allerfroeste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt.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 Onder de mensen hun blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen, het spreekwoord zegt wie goed doet goed ontmoet.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 maar als je boter op je hoofd, dan blijft er dan maar liever uit.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 Kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan. Guys! Die ja, had ik toen nog niet. Jerchi helemaal de linke teen Era professor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 Het Dorpscafé, ik wil een baan en ik draai voor een Jantje Koopmans met Laat het zonnetje schijnen. Ik reed het leven zoals het valt en voor en tevens goed. Maar één ding hou ik altijd vast, dat is een blij gemoed. Het kan zo donker toch nog niet zijn, eerst dan wordt het licht. Plots alleen, daar is de zon, het is een blij gezicht. De lange winter weer voorbij.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 keer stoor je daar niet aan Zalig kan dat schuilen zijn, denk er nog eens aan Knusjes met z'n tweetjes op een bankje in het planzoen plotseling alleen, er is de zon bij het geven van een zoen Een straal gaat door je heen, en dan zing je weer met heen Laat een zonnetje verschijnen. Elke dag, door een goed humeur en I'm oh. Dat verkoeling brengt Ja, al mijn liefde wil ik aan je geven Ik ben zo blij dat jij mijn vriendje bent Jij bent het zonnetje in mijn leven Jij bent een regenbaantje op mijn gras Ja, al mijn liefde wil ik aan je geven Ik wou dat jij voor altijd bij me Veel plezier daar met z'n tweeën De tijd ging vlug voorbij Veel te snel moest ik weer gaan Gelukkig heeft hij mij naar huis Ja, al mijn liezen wil ik aan je geven, ik ben zo blij dat jij mijn vriendje bent. Jij bent het zonnetje in mijn leven, jij bent het regenbuintje op mijn gras. Ja, al mijn liezen wil ik aan je geven, ik wou dat jij voor altijd bij me bent.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 Later, later, late Show. En u hoort er nu Wieteke van Dort. Met het toepasselijk oud Hollands nummer. Het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon. Het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon. Het vogeltje zingt op helder toon. Het windje suist zo zacht, ja, het zingt met ons mee. In de weide dartelt het jolige vee. Lustig klinkt mijn lied, wie zingt met mij mee? zonnetje schijnt zo heerlijk schoon. Het je ziet zo helder de stoom. Het zinktje zo zankwaar, het ziel ons mee. Het Zonnetje zakt zo uit, het ziel rug ons zet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 Daarvoor hoort je Zandvoort Potpoering met... We gaan naar Zandvoort, al bij de zee. En het weer vandaag, het is vandaag... Ja, mooi weer, warme temperatuur, alleen... Ja.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 Zending van Zandport naar Zandport gemist heeft of een stukje gemist heeft. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 middag wordt het programma nogmaals herhaald. Uiteraard, ik ben er volgende week zondag weer vanaf 9 uur hier op de lokale onderwerp TfM Zandvoort in de vroege ochtend. Koffie met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. Een reisje terug in de tijd van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En uiteraard bedankt nog even eventjes Cor voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Ik laat u achter met André Gerardus. Roepnaam André Hazes. Geboren in Amsterdam, 30 juli 1951. En overleden in Woerden op 23 september 2004. Ja, daar hoeven er weinig over te vertellen. De Nederlandse volkszang die vanaf de late jaren 70... mega populair was met zijn eigen tijdse vorm van het levenslied. En de tegenwoordige zonen doet het ook. Die doet het iets anders, maar die uh, doet het ook uh, ja, behoorlijk goed. Laatste tijd wat minder. Beetje persoonlijke problemen, maar uh, het zit in uw familie. Hè? André Hazes, u hoort het met zomer. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien...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 Oh Het niemand